Van hoesten. Ben je zo opgehoord? Twee uur van de Goedemorgen Zandvoort. En die deden als zijn. U hoorde de heer Bluis, die tot één uur in Café Koper heb gehangen. Dat was een mooi evenement. Dat was een prachtig evenement. Moest je weer shoelen? Nee, we moesten maar eten. Oké. Maar we gaan het eerst hebben over de KNRM met Jan-Willem van der Bouw, de schipper uit Zandvoort. Goedemorgen. Opstapper in Noordwijk plaats van het schipper, schipper ja plaats van schipper in Noordwijk treed je wel eens op als schipper in Noordwijk aan want je ja. zit op het, uh, het gemeentehuis ja. daar gaat de pieper af dan scheur je naar die loods toe en uh, dan... we houden ons netjes aan de snelheid oh ja, dat is snel zo snel mogelijk ja, ja, ja. naar het boothuis uh, Noordwijk en, en dan kom je daar aan en dan uh, uh, bepalen jullie wie de schipper is ja correct ja hoe vaak uh, uh, acteer jij in Noordwijk Gebeurt... Ik ben vorig jaar 15 keer met de station Noordwijk meegegaan. Okay. Waarvan twee keer maar met de, uh, de boot en de andere dertien keer met de kusthulpverleningsdruk. Ja, dus ook in Noordwijk gebeurt het een en ander. Ja, genoeg. Maar um, je was hier uitgenodigd samen met de Huibers van de uh, ZRB en het is een beetje een misverstandje geworden. Maar goed, het ging om het verschil tussen de Zandvoortse Reddingsbrigade en de Koninklijke Nederlandse Reddingsbrigade. Renningmaatschappij. En het grootste verschil, wa, zeg je, zei je net, waren de financiën? Deels zijn de financiën. De reddingsbrigade wordt gesubsidieerd door de gemeente Zandvoort. Met name de reddingsbegade zorgt voor een groot stuk van de strandbewaking. Waardoor de gemeente Zandvoort weer de blauwe vlag kan ontvangen. Waardoor ja. zie je op, tijdens het strandseizoen de reddingsbrigade preventief patrouilleren. Dat doet de renningmaatschappij zeg maar niet. De maar, komt in, alleen in actie als er iets aan de hand is. Die, uh, die verschillen die, die zijn er. Uh, hoe zijn de onderlinge verstandhoudingen daarover? De onlinge verstandhoudingen zijn goed. We zijn elkaar om elkaar aan te vullen Want, en te dus, helpen. Er zijn ook waar die zijn lid van beide verenigingen. Klopt, er zijn een ja. uh, uh, aantal mensen uh, uh, uh, uh, een van de plaatsvangende schippers. Die ik die acteert uh, bij beide. Mm -hmm. Een andere plaats van Jaap van de Hoed, ook. In hem dito. en uh, sommigen hebben een achtergrond vanuit de reddingsbrigade doorgestroomd naar de KNRM. Is de reddingsbrigade een kweekvijver voor jullie? Dat kan een kweekvijver zijn, uh, maar een, het groot aantal mensen heeft geen uh, historie bij de reddingsbrigade omdat de beleving anders is. Een renningsgrade is de hele dag in feite, of een deel van de dag actief bij de, uh, op, de post. op de post. En bij de bij uh, het boothuis staat uh, 90% van de tijd leeg. Ja. En wij zitten op het strand met ons gezin. We komen pas in actie als er iets is. Als de pieper gaat. Ja, ja en die actie, dat is ook een verschil, hè? neem ik aan. De plaats waar jullie je diensten verlenen. Ja, ons uh, gebied uh, strekt, verder, strekt uh, uh, verder uit. Uh, uh, ons gebied van KNRM uh, Zandvoort strekt vanuit Noordwijk. Tot en met Muiden. En dan uh, uh, vlak onder de kant of in het Duin of uh, ver op zee. Ja, en de reddingsbrigade zit wat meer op strand. En, uh, nou kort ja, onder de kant. Kort onder de kant. Ja. En dan de boten. Ja, dat de reddingsbrigade die... heeft uh, in Vietnam. In principe uh, diverse uh, kleinere uh, rubberboten, rips, en uh, K&R M Zandvoort heeft één grote boot. Er, uh, er doet zich wat voor en wie bepaalt wat er gaat gebeuren? Ligt eraan waar de melding binnenkomt? Nou. Ik, zie, ik zie iets en ik uh, bel 112 want ik ben uh, niet op de hoogte van allerlei telefoonnummers. Hoe gaat het dan verder? Uh, het kan zijn tot je binnenkomt bij Meldkamer uh, Kenneland. Mm -hmm. Die zal bepalen uh, wie zij moeten alarmeren. Renningsberaden of uh, KNRM of beide. En dan uh, gaat de circus uh, spelen. Als de KNRM in actie komen dan melden wij ons in bij de Nederlandse kustwacht. Mm -hmm. Want uh, wij uh, verlenen ons dienen uh, onder auspiciën uh, van de kustwacht. En Renningsberaden kan zich ook inmelden bij de kustwacht. Maar valt weer onder uh, meldkamer Kennemeland in feite. Er is wel eens gesproken van uh, waarom maak je er nou niet één hele grote proef van? Dat. Het blijft een punt. Z zie jij zal... dat? En dat zal waarschijnlijk, denk ik, wel beslag krijgen ja? de komende 15 jaar. Ja, dan zie je, zie je dat wel gebeuren. Ja, het kan zo zijn. Uh, uh, je vult elkaar uh, in feite elkaar staken aan. Sowieso. Alleen de organisatie zit uh, anders in elkaar. Uh. Uh, Rennie Praten valt onder RedNet Nederland. Met tig honderden verenigingen die uh, zowel aan de kust zitten, randmeren, binnenmeren, rivieren, ja, ja, ja, ja. Uh, uh, misschien alleen preventief zwemles geven in een zwembad. Ja. Dus de organisatiestructuur is, is anders. anders. Ja. Ik denk dat ik het verschil nu wel snap. Ja, en daarvoor was je ook hier. even, om ja. het nog eens even toe te lichten. Jan Willem, bedankt. Graag gedaan. We spreken elkaar nog. Prima. Ja, okay. en, uh, hij zit wel een beetje achterover, maar... <laughs> Wacht maar, dat gaat wel veranderen. Dat gaat wel veranderen. <laughs> Zullen we hem er meteen ingooien gooien, Ja, natuurlijk. We gaan geen muziekjes meer draaien, want ja. uh, we moeten toch een beetje de tijd gebruiken die wij hebben. Gert-Jan Bluijs, goedemorgen. Goedemorgen. Het was, een, uh, het was gezellig gisteren. Het was he zeer gezellig gisteren. Prachtig evenement. Ja. Het begon met de zon. Ja, toen ging het en, toch uh, En Helaas ging het toch regenen. Maar ze hebben er goed op ingespeeld, want in feite... zijn nee. is juist misschien nog wel knusser en gezelliger. Met z'n allen onder die teentjes staan en lekker onderdoor lopen. Heerlijk? Het was ook heerlijk. Um, wij uh, wilden het hebben over uh, het LDC, de blauwe tram. Die tram die gaat steeds langzamer lopen. Die gaat steeds langzamer lopen. Waarom zie ja. je dat op dat die langzamer lopen? Want volgens mij nou, loopt hij helemaal niet. Volgens mij is het een vaste taal. Ja. <laughs> maar het proces staat helemaal vast. <tus> we zijn nu, hoeveel jaren wordt daar nu al over gepraat? Nou, to toen niet begon... Toen werd er gelijk al geroepen van jongens, dit wordt het niet. Nou, dat is heel duidelijk. Uh, ik heb het nog even nagezocht. In, uh, in 2006 is het uh, plan van aanpak voor het Louis-Davis-Carré vastgesteld. Volgens mij in oktober. En in 2006 heeft het CDA, wij zaten toen in de oppositie, al een abonnement uh, of een motie aangenomen. Om uh, aan te geven dat, want wij zagen dat al onvoldoende terug in, in, in dat plan van aanpak. Uh, om uh, te zorgen dat de verenigingen die in het gemeenschapshuis zaten... dat alles eraan gedaan werd... dat daar dat gehuisvest kon worden. Die motie is aangenomen. Uh, daar hebben ze bepaalde partijen tegen gestemd. Volgens mij zelfs OPZ heeft het tegen gestemd... tegen onze motie, want men dacht... Wat, wat, het wat, wel wat, goed. wat behield die motie? Die, die mo motie hield heel duidelijk in... dat er gezegd werd... dat alle, alle verenigingen... en alle, alle, alle accommodatiemogelijkheden mogelijkheden die in het, in het gemeenschapshuis aanwezig waren... dat er voor gezorgd moest worden dat dat mee zou worden genomen in die blauwe trap. Hetzelfde serviceniveau. Hetzelfde en serviceniveau, enzovoort. Ja. En waarom kwam het CDA eigenlijk met die motie op. We zagen dat, maar toen waren er al geluiden vanuit de vereniging... dat er onvoldoende werd gecommuniceerd. Dus het is, ja. En daar heeft, heeft men uiteindelijk te weinig mee gedaan. En, en wethouder Tonen uh, die, die gaf dat ook duidelijk aan. Ja, er, was op, er was eigenlijk meer haast en meer belang bij, bij de bibliotheek... En bij het invullen van de brede school en, en het kinderopvang enzovoort. En het, uiteindelijk is uh, dit de kind van de rekening. Is de ik ik kan, kan me nog worden. wel herinneren, Gert-Jan, uh, ik ben bij die raadsvergaderingen toen geweest. Dat de wethouder heel geruststellend sprak van, komt allemaal voor elkaar, maak je geen zorgen. We gaan dat allemaal zo regelen en de motie wordt uitgevoerd en hetzelfde serviceniveau. ...in feite zijn jullie bedonderd. Ja, ja dus dat was de wethouder Taters was dat. En ja. natuurlijk was afgelopen woensdag was de wethouder Taters ook... ...en die, die beweert uh, dat hij uh, dat allemaal Raadslid tegenwoordig. Raadslid Taters. Hij, hij beweert uh, dat, uh, ja, dat het programma van de eisen uh, is ingevuld... ...in samenspraak met die vereniging en dat dat uitgevoerd is. Dus dus, dus goed. En de heer Taters zegt nu... Ja, en we moeten gewoon wachten tot 2015, want dan is dat plein klaar en dan is de hele LDC klaar. En dan komt het vanzelf goed. Nou, dat is ongeveer de visie. En die wordt gedeeld door de hele VVD-fractie. Maar um, uh, ik wil even terug naar uh, het begin. Wethouder Tone heeft gezegd, uh, volgens jou, dat de bibliotheek voorrang heeft. Um, nou, voor, uh, er is gewoon veel meer aandacht aan besteed. Hij, hij gaf dat toe. Dat vond ik wel redelijk, want je moet ook... Je, fouten nee, je, moet je, natuurlijk. je moet je fout herkennen, maar uh, als er de 20 van de 21 verenigingen weglopen, dan zou je ook eens keer denken van uh, kom eens met wat nieuws. En nu heeft uh, wethouder Zandbergen een aantal voorstellen gedaan. En uh, jullie hebben een onderzoekje gedaan een tijdje geleden naar wat er eventueel zou kunnen. En uh, laat ik wel wezen, in de volksmond wordt gewoon gezegd bibliotheek naar boven en beneden zalen maken. Alleen dat vind ik niet terug bij jullie, uh, niet alleen het CDA, maar bij de hele raad niet. Uh, nee. Waar, waarom luistert men niet naar de bevolking van Zandvoort? Uh, in dit geval, we hebben een bibliotheek is daar neergezet uh, die, die heel ruim is opgezet. Blijkt eigenlijk achteraf, ook dat hebben we zelf moeten ontdekken als CDA, dat die bibliotheek veel meer geld heeft gekost als dat begroot ja. was. Een miljoen, ook een miljoen, al een miljoen mm -hmm. te veel. En, uh, dus uh, wij denken dat dat aangepast moet worden, ja inderdaad. En uh, daar hebben wij een poging toe gedaan. Want we hebben uiteindelijk weer het college opgedragen om het uit te zoeken. Nou, daar zijn deze vier varianten uitgekomen. Ja. Uh, <coughs> maar nu uh, denken wij weer van ja, maar wat er nu voor wordt gesteld... En dat kost twee ton en dat is een gedeelte <coughs> van de Dat zegt het college. Hè? Ja, dat zegt het college. Uh, maar oké, okay, wij moeten ook afgaan op hun adviezen. Dus ja? uh, dat, dat, uh, dat je dan hebt wat kan vergroten. Maar dat is ook dat is, dat is maar een, een magere oplossing. En wij vinden het eigenlijk zonde om twee ton uit te geven. Nou, dat die trap, dat die trap gerenoveerd moet worden. Terwijl dat eigenlijk, eigenlijk een soort van noodtrap is. Hè? Want de echte trap zit om de hoek. Hè? Maar die wordt dan niet gebruikt. Nee, nee, dus dat hele pond is gewoon helemaal niet ingegaan. Kijk, ik heb altijd het idee als ik de blauwe tram binnenkom. Dat ik in een polykliniek binnenkom. Dat ik in een ziekenhuis terecht. Ja, bijna wel. Nou, dus maar goed, dat... je kan daar... Uh, uh... ...over praten zo, zo lang als wij willen. Want 2006 is natuurlijk al heel lang geleden. Ja. Uh, er wordt al heel lang gepraat over het, het verplaatsen... ...het verbouwen, het verbreden... ...naar achter het duwen van wanden, enzovoort, enzovoort. En nu hoor ik uh, het CDA zeggen... ...waarom ga je de krocht niet renoveren? Nou, okay. er, er is toch een tijd geleden geld gereserveerd de, voor de krocht? Ja, ja nou, maar daarom. De, dus wij hebben gezegd van... ...oké, okay, de plannen zoals ze nu zijn uitgewerkt... ...dat, dat is gewoon onvoldoende. Ja. En uh, wij hebben ook niet het idee... ...dat al die verenigingen dan terugkomen. Dus... En omdat wij, toen de, nee, de Oranje-Nassen-school gerenoveerd moest worden... zitten, ...die wilde een combi leggen met de krocht. Dat, dat hebben wij doorbroken. En hebben gezegd dat geld moet separaat gereserveerd worden voor het gebouwde krocht. Het leuke is dat het gebouwde krocht in alle plannen van het LDC heel prominent benoemd is. Hè? Als, ja. je, als je het ja, ja. plan van aanpak pakt uh, van, van het LDC staat er... ...en het gebouwde krocht wordt opgeknapt. Ja. En het plan van maar... aanpak is gemaakt door, door de wethouder van de VVD. He? Die heeft dat neergezet. Dat is allemaal goedgekeurd. En wat zegt de VVD nu? Want het CDA komt nu met het voorstel. Dan gaan we maar. Mm -hmm. Want er wordt niks in die blauwe tram. Dan strekken een dood paard. Wij gaan nu eigenlijk de, de op het op het andere opknappen. Nee, de krocht opknappen definitief. Ja? En het geld is gereserveerd. Ja. En het, is, het staat bene ook allemaal in het elders. El zeg maar. En wat zegt de VVD uh, afgelopen woensdag? Nee ertegen. En ook de Partij van de Arbeid. Dus die willen dat nu niet. Want die zeggen ja, want in de voorjaarsnota staat dat we dat gebouw misschien gaan verkopen. En dat staat bij alle mogelijke bezuinigingen. Ja, dat staat bij de, alle panden genoemd van de gemeente die we eventueel kunnen verkopen. Daar wil ik even naartoe, want uh, wij reserveren geld voor het vernieuwen, het verbouwen van de krocht. Ja. En vervolgens lees ik in deze Zandvoortse krant van nou weet je wat, gaan we verkopen. Nee, dat klopt niet. Er staan een aantal bezu er zijn bezuinigingsmaatregelen. Ja. En een van de bezuinigingsmaatregelen die nog in Zou invullen, kunnen zijn? Zou kunnen zijn dat we uh, gemeentelijk bezit gaan verkopen. Ja. Nee, dat, daar zit ook de, de oude zit, zit daarbij. Er zit een oude zit bij. En het gebouwde krocht is ook van de zelf. Dus die zou ook verkocht kunnen worden. Maar we, aan de andere kant, we kunnen hem verkopen. Maar, maar hebben we dus, het is dus... van belang dat het een gemeenschapsruimte blijft. Ja. En, dat, ja. en daar hebben wij geld voor gegeven. Dus al zouden we hem verkopen... ...denken wij toch dat het opgekomen wordt. komt er 4 miljoen voor. Dat is helemaal gereserveerd. En wij, wij denken dat je dat helemaal niet nodig hebt. Dat je ook met minder geld uit de voet komt. Dus wat dat betreft kunnen we ook nog aan die bezuiniging voldoen. Ja. Maar ja, nu feitelijk door, door de VVD en de Partij van de Arbeid... ...terwijl wethouder Tonus zegt van dat hij er ook voor is is dat nu even geblokkeerd. Maar oké, okay, dat zal wel weer verder opgepakt worden. Want CDA heeft dus alternatief... Oké, okay, laat die blauwe tram maar even voor wat het is. We ja. gaan ons nu concentreren ja. dan maar op de, op de gebouwde krocht. Eigenlijk, het... Eigenlijk zeg je, ik geef de blauwe tram op. Uh, ja, dat ben ik... Ik denk dat... En ik, ga, en, ja. ik, en ik ga naar een ander alternatief, zijnde de krocht. Ja. Dat, okay. je, dat is wat je zegt. Ja, maar dat is, dat is zo. Want wij hadden altijd de hoop, het CDA had altijd de hoop... dat we zoiets moois zouden bouwen... en dat dat in elkaar geschoven kan worden. Aan de andere kant, in het masterplan van het uh, Louis Downscape is de krocht opgenomen. Maar persoonlijk, als ik persoonlijk denk, heb, zie ik nog steeds mogelijkheden om in die blauwe tram wel dingen te veranderen. Maar, maar... maar, maar dan moeten ze eerst maar zo de, de, de partijen bij elkaar worden gebracht en onderzoeken en dat geluid gaat ook al, van jongens wat kunnen we nou wel? Want het is natuurlijk niet zo dat het helemaal niets is. Het nee. is ook een kwestie van geven en nemen. Maar ja, ondertussen denken wij wel dat de krocht op. Nou, dat, uh, eigenlijk zijn dat, vind ik, twee trajecten. Want de Krog die staat al veel langer op de, uh, op de nominatie... om uh, uh, gerenoveerd te worden als de blauwe tram. Maar wat mij nog steeds verbaast... en dat verbaast mij in andere projecten in, uh, in Zandvoort ook... Uh, er wordt hier uh, vaak genoeg aan deze tafel gezegd... de raadsleden maken de dienst uit... en de wethouder moet doen wat de raadsleden vinden. En nu zie ik al vanaf 2006 dat dat niet gebeurt ja, maar, in dit project. Dat, een Waarom gebeurt dat nou, niet? Nou, dat, dat, dat moet bij de verkiezingen dan maar eens anders worden. Ik denk dat ze zorgen dat het CDA geen twee zetels hebt, maar de vijf, de vijf van de VVD, dat, dat daar waarschijnlijk anders mee om wordt gegaan. Maar ja, ja, uh, dus het, het ligt ook aan de wijze van politiek bedrijven. Ja? Ja, ja, ja. CDA is een voorstander van veel meer participatie en co produceren, ook met verenigingen. VVD heeft al meerdere malen aangegeven daar niet zoveel voor te voelen. Maar nu zeg... En het is dus bij de traject. Maar je, je, zegt, je, andere... zegt, je zegt net zelf dat uh, in de raadsvergadering van afgelopen week de VVD zegt: van Nou, we wachten het af tot het LDC klaar is. Ja. Maar daar gaat dus niks veranderen hoor, want er komt een flat voor. En de blauwe tram blijft ja, maar... de blauwe tram. Ja, maar dat moet u dan aan de, aan, aan de heer Taters vragen van de mm -hmm. VVD een keer: hoe die, waarom hij dat heeft gezegd. En, uh... Het, maar het is wel je... makkelijk ervan afmaakt, want er ligt gewoon een gigantisch <coughs> probleem. Er ja. zijn nog twee verenigingen ja. Ja. en het is natuurlijk een schande eigenlijk dat we zo'n gebouw neerzetten en, en, en dat het niet functioneert. Hoe, uh, hoe, hoe betekent het ook voor de exploitatie dat daar nou behoorlijke tekorten op gaan komen? Nee, nou, kijk, er is nooit zoveel ingeboekt uh, tot nu toe aan inkomsten vanuit dat hele gebeuren. Nee. Dus dat, dat zal niet zo ver. Daar zitten geen verrassingen in. Nee, dat, dat is wel redelijk afgedekt. Ja, dat zal wel, wel, wel wat schelen, maar ja. niet veel. Ja, het, het is nu. meer in de, de gemeenschapszin. Vroeger was het bij Ab in de Bar gezellig. En die ja. organiseerde van alles. Ja. Het kan niet meer. Nee. Er is geen sfeer meer. Dus nee, er, is, er is dus geen gemeenschapshuis meer. Nee. Zo ja. eerlijk moet ja. je dan maar keer zijn. Oké, maar ik denk aan de andere kant denk ik ook... Van, uh, je kan ook dingen wel... <coughs> er is volgens mij toch wat nog aan te doen. Ik vind ook niet... Dat je het helemaal nu moet zeggen van jongens, we, we, we doen er nu niks meer aan. We laten het doodbloeden. Dan, dan, dan hebben we ruimte over. Dan moeten we zeggen van wat kunnen we dan wel met die ruimte doen. Ja. En, en Persoonlijk denk ik dat er nog steeds... Maar dan moet je dat met mensen doen die daar verstand van hebben. Eerst die verenigingen vragen welke verenigingen zouden er onder welke voorwaarden wel... In willen. Maar ja, dan zeggen die verenigingen wel luistervrienden. In 2006 hebben wij onze visie gegeven en er is helemaal niet naar ons geluisterd. Dus hoe, hoe moet ik er nu wel... Uh, ja, oké, okay, ja, dat, dat vertrouwen moet dan teruggewonnen worden. Okay. En misschien moet dat dan maar uh, over de verkiezingen heen getild worden. Dat er een, uh, ja, een dat nieuw college vind... zit met en... andere mensen die daar wel uh, mee om kunnen gaan. Maar persoonlijk over... denk ik dat er uh, meer mogelijk is. Over verkiezingen gesproken. Uh, je maakt je redelijk druk over uh, de afgelopen vergadering. Het is wel jullie coalitiepartner hè? T, t is ons, ja, maar oké, okay, ze laten ons nu wel duidelijk in de steek. Ja, dat ja, vind ik wel. Dat vind ik wel heel jammer. En dat wordt ook niet goed overlegd. En, uh, ja, dan denk ik van... Uh, nou, iedereen gaat schijnbaar... Inderdaad, schijnbaar de verkiezingen zijn al begonnen. Want iedereen gaat zijn... Ja, het, die op, idee heb ik ook al een en, beetje. Ja. En wij hebben gezegd... Wij hebben dat in gang gezet. Wij hebben ons steeds zorgen gemaakt over die invulling van die blauwe tram. Dus wij zeggen, jongens, oké... Okay, we gaan door. We gaan, ja, oké, okay, maar het, het, het, het is zo. Het is niet... Uh, het is niet zo uh, van, uh, dit zijn de oplossingen, ik vind de oplossingen die aangedragen zijn niet, ook niet voldoende. Nee. En twee ton nu steken in iets, maar waar het dan toch nog weer van gezegd wordt, ja gaat dat wel functioneren, dan, nou, dan zeg ik dan, dan maar niet. En dan dus maar de gebouw, dat krocht uh, okay. ons speerpunt uh, ja. opzetten. Oké, okay, um, gezien de tijd wil ik toch nog even een ander onderwerp aantikken, want ik heb hier een, uh... een Halems liggen En die begon dus met geen oplossing voor de blauwtrem, nou oké, okay, daar hebben we het over gehad. Een raadakkoord met forse bezuinigingen. En daarnaast staat grote zorgen om financiën voor. Zitten ja. wij al richting uh, hoe heet dat, artikel 12 uh, te gaan? Nee, nee, nee, dat nog niet. Nee, echt niet. We hebben zorgen. Uh, als je kijkt naar onze begroting en, en uh, waar de tekorten door ontstaat... komt dat eigenlijk uh, door, uh, door met name wat er in het uh, maatschappelijk gebied gebeurt. Ja. De crisis, ja. uh, wetwerk en bijstand. Uh, ja. Wij komen gewoon structureel een miljoen tekort... Op al die posten op de WMO enzovoort, omdat het Rijk. Hè, het Rijk gewoon veel minder geld is. Je schuift geldt. het af naar de gemeente. Die schuift het af. En sinds het kabinet zit met VVD en met Partij van Arbeid wordt het alleen maar erger. Dus als je, als je daar naar kijkt, als je dat eraf zou halen, hmm. zitten we redelijk op niveau. Okay, vaar, is, een miljoen is toch een miljoen. Ja, dus die moeten we vinden. Na, ja. Daar zijn we mee bezig. Dus nou, nou lees ik raadakkoord met forse bezuinigingen. Wat, wat gaan we nou eigenlijk ja, ja, bezuinigen? Nou kijk, uh, Wat gaan we bezuinigen? Wij moeten dus die, die miljoen terugvinden. Uh, we hebben gezegd dat uh, twee derde moeten uit uh, bezuinigingen komen en een derde uit inkomstenverhoging. Uh, nou, waar, gaan we dan? waar kunnen we dan... Op? Dat zijn we dus aan het uitzoeken. We kunnen dus uh, inderdaad, zoals gezegd, uh, gebouwen verkopen. Dus geld genereren uit de verkoop van gebouwen. Ja, maar als je iets verkoopt, is dat toch eenmalig? Dat is eenmalig, maar oké. Okay. En dan heb ik volgend jaar weer een miljoen tekort. Ja, dat is ook zo. Maar je, je, je, dan heb je wel weer... Want we hebben twee problemen. Het gaat niet alleen over het exploitatietekort, Het gaat ook over je reservepositie. Ja. En die staat ook doordat we tekort onderdrukken. Dus je moet en je reservepositie aanvullen en ja. gevuld houden... En je moet werken aan je structureel tekort. Nou, het structureel tekort moet onder andere opgevangen worden door enerzijds wat verhogingen. Wij zijn in staat bijvoorbeeld om met rio-reinigingsrechten en afvalstoffenheffingen heel efficiënt te werken. Mm -hmm. Dat betekent dat dat tarief naar beneden kan. Maar ook de pot die daarvoor gereserveerd is extra, kan ook misschien naar beneden. Dat betekent dat de lasten voor de burgers naar beneden gaan. Terwijl dat feitelijk niks kost. En dan zou het voorstel kunnen zijn dat we de OZB wat meer verhogen... Ja. Maar proberen toch die last terug voor de burgers gelijk te houden. En dan heb je toch. En zo kan je inkomsten genereren. En zo hebben we meer reserves. En uh, nou, dat is meer, uh, meer financieel-technisch waar we wat mee kunnen. Maar voor de rest zullen we gewoon in het sociale domein. Met de WMO en, en, en dat soort dingen. Geld moeten vinden. Ja. Een van die dingen die we al bijvoorbeeld gevonden hebben. is de belbus. We hebben één belbus. We gaan naar twee belbussen. En waarom? om het ja, collectief vervoer bes bespaar op de BIOS ja, maar De bios, die kost ons nu ik, ik ken ja, ja. Het niet, maar die kost ons 150, 200.000 euro per jaar aan in vervoer ja. alleen in Zandvoort dus dan wordt er een taxi gebeld en dan gaat ja, iemand in Zandvoort heen en weer rijden. Ja, de BIOS rijdt wel buiten Zandvoort ook ja, ja nee het, maar we pakken om, alleen maar het stuk het om, zone Zandvoort. om de zone Zandvoort ja, okay. en daar zit al anderhalf à twee ton in nou doordat dat met een tweede belbus te organiseren kan je dus heel veel besparen en daar zit dus ons inziens is ook veel meer ruimte. Als je kijkt naar de gezondheidszorg in het land. Maar ook met de WMO en al die dingen. Ja, als iemand een rolstoel, een rolstoel <coughs> krijgt en die kost 1000 euro. Dan is de rekening bijvoorbeeld misschien wel 3000 euro. Ja. Omdat er van alles omheen hangt. Dus we moeten gewoon in de efficiëntie en in de overheid is gigantisch wel te winnen. Ik schat in dat er zomaar 30% is te besparen op de kosten. Nou, okay. dat is uh, al heel, dat ben je al bijna aan uh, het nou ja, geld dat nou, we nog nodig nou ja, hebben. Daar zijn we al mee bezig. Ja. Met die belbus is het ook een heel goed voorbeeld. Ja. Ja. Um, we moeten uh, snel uh, naar de andere onderwerpen toe. Uh, wij gaan jij zeker nog spreken, want zoals je zelf al zegt, de verkiezingtijd is begonnen. Ja. Ik, ik ben ik zeer benieuwd uh, met, met wie jullie uh, wat willen. Met wie wij wat willen? Ja, je dat wil we ik wel zeggen, ja. nee, toch? Dat ja. zou je wel willen Ja, dat ja. ik ja. nu al ja. willen weten. Oké, okay, Gert-Jan, hartstikke bedankt. Ja. Okay, en we spreken elkaar uh, zeker nog. Dankjewel. Oké. Het heeft niets met Gert-Jan te maken. Benny Nijman, vrijgezel. Hij is zo zielig, zo alleen.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 Als wanneer de vogels weer gaan zingen, gaat hij naar luisteren. Maar de vrede gezellig gaat als slapen. Als hij alles verder heeft te zien. Als die altijd een klein beetje doodde. Als die zegt, was beter dan te zien. Een vrede gezellig. Hij pas slapen, als hij al zijn zinnen heeft gebleurd. Pas wanneer de vogels weer gaan zingen, gaat hij naar huis terug. Ja, voor alle vrijgezellen in Zandvoort. Ja, ik kon de link even niet leggen, maar... Eh. Nee, nou ja, goed. We hey. gaan het hebben over het muziekpaviljoen. Ja, Mieke Taap is bij ons. Goedemorgen, Hallo, ze, Mieke. Goedemorgen, Jan Mieke. Ja, um, Het seizoen is begonnen, hè? Klopt, we zijn alweer uh, min of meer halverwege. Het ja, gaat hard, hè? Ja. ja. Um, de leuke dingen die waren, de, de hoogtepunten... Ja, je, je wilt natuurlijk niet uh, uh, partij kiezen, maar... Wat, wat vond je er uitspringen in de eerste helft van het jaar? Uh, ik vond zelf vorige week het uh, optreden van Johnny en de Gangsters of Love vond ik erg leuk. Ja, die zijn leuk. geweldig. Hè? Die zijn altijd leuk. Ja. En, uh, die, ja, dat is altijd uh, de moeite waard om ze nog eens een keer naar Zandvoort te halen. En uh, wat erg in de, in de smaak is gevallen is ook... Um, de kinderactiviteit op het Raadhuisplein. Het verzoek van de OVZ was voor dit jaar om ook op het Raadhuisplein. een paar keer ja. wat dingen te organiseren. Of het ja. Raadhuisplein en de straten, uiteraard. Ja, dat ja. Bedoel ik eigenlijk te zeggen. En uh, dat, was, uh, dat zijn erg goede aardige gevallen. Is dat gegeven. ook een initiatief dus, uh, zoals nu de Braas bent uh, ja. door het dorp? Ook klopt. van jullie? Ja, dat, dat klopt. klopt. Die hebben we morgen. Ja. Ja, oké. Okay. Dat klopt. Maar nu uh, wat gaat er komen? De toekomst. De toekomst. Nou, vanmorgen staat uh, de Rocky Show Brass Band met uh, de exotische danseressen op het, uh, op het met programma. Met Ja, met okay. danseressen. En uh, diezelfde band, maar dan in de steelbandvorm. En uiteraard wat andere mensen. Die komen over veertien dagen. En dan als invulling van het uh, muziekpaviljoen. Het is wel zomerse uh, uh, muziek. Ja. Ja, we moeten iets. We moeten, we, we moeten ergens de zomer vandaan halen. Ja. Maar dat wist ik niet toen ik het boekte in oktober. Nee, nee, nee. Dat nee, nee. had ik op een iets betere zomer. Ja. Uh, wij allen, denk ik. een betere zomer gehoopt. Daartussenin zit op 7 juli de Tiny Little Big Band. Dat is een, een, een, een, een orkest, wat. Uh, uh, zij zoals zij zelf zeggen, uh, je naar de keel vliegt. Uh, zij doen. Uh, uh, van Duke Ellington tot Frank Sinatra, Michael Bublé, ZZ Top, Aerosmith. Zijn van allemaal markten thuis. Het is dus een leuke band. Zitten regelmatig in het Tros Muziekcafé ook. En, en, en uh, het programma <coughs> Cappuccino op Radio 2. Zitten ook in Noordzee uh, festivals en dat soort dingen. Het is dus een leuke band. Dus daar heb ik wel uh, goede verwachtingen van. Die zit op 7 juli. Uh, op 31 juli is misschien wel even het vermelden waard. Dat is een woensdagavond om 8 uur. Hebben we het Zon, dat is het zogenaamde Zomerorkest Nederland. En dat is een, uh, uh, denk ik toch wel een redelijk unieke ervaring voor uh, jonge muzici die uh, de kans krijgen om uh, twee weken op tournee te gaan door Nederland. En, um, doen daarvoor dus ook Zandvoort aan op de woensdag het, het genre? dat is, het is blaasmuziek. Mm. En het is een vrij groot orkest. Wat ik al zeg, jonge muzikanten tussen de 16 en 23 Klassiek, jaar. Klassiek, populair? Van alles ook. Okay. Ja, van barok tot, uh, tot rock, zeg okay. maar. Ja. Je zegt het is een vrij groot orkest. Hè? Ja. Eerst, uh, je wijkt een beetje af van de zondagen. Is dat uh, voor het toeristische gekozen om ook op woensdag wat te gaan doen? Dat hebben we uh, vorige zomer wel gedaan. Dat hebben we, deze zomer doen we dat alleen dus met... De, met het zomerorkest okay. uh, Orkest Nederland. Eigenlijk omdat dit een, een, een, een mensen waren die mij benaderden. En gewoon als onderdeel van hun tournee van okay. Groningen tot Maastricht. Uh, nou, is het een uh, groot orkest zeg je? Ja. Dat past niet allemaal in, uh, in het paviljoen. Ga je nee, die nee. aan de overkant neerzetten? Uh, zijn we nog over bezig. Uh, ik heb in ieder geval al extra stoelen ingehuurd. Uh, zijn we nog over bezig om ze op het raadhuisplein te zetten? Of anders gewoon uitlaten waaien uit het muziekpaviljoen en dan de rotonde okay, dus, zoals op de zondag af te laten zitten? Eromheen. Ja. Maar daar, uh, dat hoor ik deze week. Ik loop okay. deze week. Um, ga jij naar alles kijken als je wat ja. wil hebben? Dus je gaat eerst lekker... Nou, niet kijken als ik alles wil hebben. Nee, Pro proef luisteren? Nee. Uh, uh, soms wel, mm -hmm. uh, niet altijd. Daar heb, ik gewoon de... nee, daar heb ik de tijd niet voor. Je gaat nee, maar... de beschrijving af? Uh, veelal wel, maar er zijn zoveel bronnen waar ja. je natuurlijk ja, je dingen kan... vandaan kan ja. halen. Ik bedoel, ja. de krant, YouTube, zo, is het, is het, uh, ja, noem daarom. maar op. Dat, dat is, uh, is altijd wel ergens een filmpje van, yeah, uh, van het, het orkest. Uh, en het zeggen van, en de recensie in de krant, en, en, en ja. Ja, Mieke, ook gezien de tijd, eind augustus, 31 augustus, 1 uh -huh. september, uh -huh. hebben we natuurlijk historische Grand Prix-auto's in Dorp. Uh -huh. Doen jullie nog wat rondom dat gebeuren of niet? Uh, op 31 augustus? Nee. nee. 31 augustus heb... uh, speelt de Ruud Jansenband, weet ik uit uh, oh, ja. ervaring. Ja, ja. En dat wordt geregeld door het Muziekfestival in Zandvoort. Ja, oké. Okay. Ja. Even als, uh, vorig jaar, dat loopt. Ja. Uh, wanneer houdt jouw seizoen op? 1 september? 1 september, uh, wat betreft de OVZ. En uh, dan heb ik, uh, sluiten we af met wat animatietypes op het uh, Raadhuisplein. En um, in het muziekpaviljoen sluit ik af met de tenor Mark Janicello op zondag 25 augustus. Die, is inmiddels, uh, die komt inmiddels voor de derde keer hier en op veler verzoek. Oké, okay, nou dan zijn we er redelijk bijgepraat. Eén um, laatste vraag. Ben je al uh, naar volgend jaar aan het kijken? Uh, altijd nog ja? even, maar daar heb ik nog geen enkel zicht op. Uh, maar het zit uh, wel in je, in je idee wereld. Uh, ja, om, om in, de, in de uitingen natuurlijk van VVV's enzovoort te kunnen uh, meedraaien. Dan mm -hmm. ja. uh, moet ik toch voor 1 november uh, je programma uh, uh, invullen. Ja. Dus dan ben ik, uh, ik hou de oren en de ogen uiteraard open. Prima. Maar voor 2014 is er uh, nog niet zo heel veel bekend qua mogelijkheden. Dus, maar je hebt uh, nog een paar maanden. Ik heb nog een paar maanden de we tijd. We gaan voorlopig even met plezier naar het Raadhuisplein. Nou, dat is, fijn. is dat. voor het volledige programma. kan iedereen altijd terecht op de VVV-site. Uh, ja. ja, dus we kunnen het nog ook. eens even nalezen. Ja? Mieke jullie bedankt. Wel. Jullie ook. Oké. Okay. En wij gaan door met Neil Diamond. Crack ik heb nog een vraag. We gon' get on board, We gonna ride till there ain't no more to go, taking it slow, Lord don't you know, at near time of a man lady, hitching on a twilight train, ain't nothing here that I care to take on Yeah. Play it now. Thomas ja. wijst met zijn vinger naar ons. Toe. Dat betekent dat wij uh, van hem weer ja, praten. Ja, dus. Strenge regisseur. Jong, maar streng. Vanuit het concert komen, uh, uh, ja, van Hot August Night van Neil Diamond. Uh, Crackle and Rosie. Daarna gaan wij uh, na dit concert aan de slag met Scratch. Marijke, goedemorgen. Goedemorgen. Kom een beetje dichterbij zitten, zou ik zeggen. Uh, wat gaan we doen met Scratch aan de slag? Nou, Scratch. Dat is voor. Uh, we hebben aanstaande woensdag workshop Scratch. Wat houdt Scratch in? Dat is een programma. Een programmeertaal die ontwikkeld is speciaal voor jeugd. Een makkelijker taal dan een gewone Computers computer. programmeren. Ja, programmeren. Wat ga je leren daar? Nou, Scratch, die taal die je dan leert, zeg ja. maar. Bij Scratch, die leert je bijvoorbeeld een game te maken. Een foto te bewerken. Of een animatie of muziek een te maken met een computer. Ja, kan je allemaal leren. Poppetjes inkleuren, videoclipje. Er wordt in gewone programmeertaal gesproken zeg maar die makkelijk te leren is. Die een soort speciaal media training. Nou, nee, het is echt uh, beeldmedia. Beeld, ja, zelf, zelf wat maken. Ja. En aan het eind heb je dan zelf iets gemaakt. Dan kan je je ja, ouders laten zien, je vriendjes, vriendinnetjes. Ik heb eventueel ook al een uh, site waar ze op kunnen kijken. Als het. Ja, <coughs> is een beetje lastig misschien nu te zeggen. Het is nog nee, een lange naam, nee. Http dubbele punt slash slash scratch .mit.edu. En ik heb zelf ook gekeken. Ik ben niet zo natuurlijk <laughs> Ik ben al wat ouder. Maar het is echt ontzettend leuk. Ja. En daar, daar kan je dingetjes afhalen? Ja, en, uh... nou, je kan kijken. Je kan, kijken je, je kan het poppetje laten bewegen. Uh, ze hebben een katje als, kat als voorbeeld genomen. Je kunt allerlei dingen uh. maken en ontwikkelen zelf. Ja, dat, uh, dat is voor kinderen. Ja. Welke leeftijdcategorie? 10 tot, jaar. 10 tot 14 jaar. Het is aanstaande woensdagmiddag in de bibliotheek in Zandvoort. Ja. Van half drie tot half vijf. Ja. En de entree is gratis. Moet ze eigen computer meenemen? Nee, of... dat hebben wij. We hebben een prachtige computerruimte met 14 computers. Ja. Er zijn nog en vijf kaarten in... beschikbaar. Oh. Ja. En, uh, dus wees er uh, snel bij. Die, die vijf kaarten worden vergeven bij de bibliotheek? Of kan, nee, ik, kan dus je, je bellen? Nee, je inschrijven via de site van okay. bibliotheekzuidkennemerland.nl. En daar staat een knopje zand voor en dan kan ik naar uh, scratch. Ja, daar staat heel makkelijk word uh, woordje verwezen hoe je je aan kan melden. Ja. Maar ik zie bij jou een Is het hele jou? Een lijst. Een tekenfilm, met ja. Ja, muziek eronder. Ja. Ja. Lijkt me wel leuk. Ik zou dus, ook wel willen, maar ja, ik ben te oud. Ja, je kunt niet ja, leeftijd geen ja, ja, ja. zon oprekken. Bende door een kop, de aan de het en een beetje op. De, voor, de, voor, de, voor de 50 plus week is het misschien wat. hè? Nou ja, in, veel, inderdaad. Want... Ja, het zou erg leuk ik ga het opschrijven straks. Gelijk, op het hier, heb je, hier heb je een pen. Ja, ik ja, ga gelijk. meteen noteren. Want het lijkt mij dan, zelf. Ook dan loop je de... gelijk langs de VVV en dan zeg je: Ik heb wat voor de vijfde plus week. Uh, Is, ik dat al... meteen, ja, Is dat al geregeld? Ja. Ja. <laughs> nou, dat was onderdeel 1. Uh, scratch ja. voor uh, de jeugd aanstaande woensdag. Je kan je nog uh, opgeven, dan wel inschrijven via uh, Bibliotheek zuid Kennemerland. En er zijn <laughs> nog maar vijf kaartjes, dames en heren, jongens en meisjes we ja. hebben ook geen twintig kinderen, hoor, dus je krijgt ook echt veel aandacht. Ja, maar, okay. aan het einde stel je voor je hebt een leuk tekenfilmpje gemaakt met wat uh, geluid eronder of muziek, uh, dat kun je dan allemaal doorsturen doorsturen naar je eigen computer ja, en dan heb je hem. Hè? Ja, okay. ja, ja, ja. Je hebt er zelf thuis ook wat aan. Ja. ja dit is een start om te laten zien wat scratch is. Ja, de, ja. Je gaat daar uiteraard mee verder als je er wat daar mee kan wil. kan je mee verder. Ja. Dat is dus activiteit nummer 1 waar we het over uh, gingen hebben. En wat heb je nog meer voor leuke dingen bij de biep? Voor de jeugd. Uh, zomerlezen bijvoorbeeld. Uh, zomerlezen uh, dat is ook een leesbevordingsprogramma. Je gaat naar de biep. je krijgt een hartstikke leuk boek. En er staan allerlei er gedicht, gedichtjes in, mopjes, allerlei weetjes staan erin. In het midden zit een paspoort en er kunnen vijf stickers in. En hoe kom je aan die stickers? In de BIEB haal je een boek. Als je speciaal boeken en speciaal geselecteerd. Allerlei schrijvers van Annie Smit, Ronald Dahl, Harry Potter tot en met de Muis, stilte. Als je vijf boeken hebt gelezen, je mag één of twee boeken per keer meenemen, laat je dat aan de balie zien. Je krijgt een stickertje. Als je paspoort vol is met die vijf stickertjes, krijg je een cadeautje. En in het nieuwe schooljaar dan krijg je een oorkonde. Die wordt in je nieuwe klas uitgereikt. Leuk? In de bibliotheek staat ook een whiteboard. Daar komt je naam op en de school. En je nieuwe groep waar je volgend jaar dus in zit. Ja. Dus er wordt het is thuis... dus echt een leuk programma, doen veel kinderen mee. Ja. Maar we kunnen er nog veel meer gebruiken. Ja, natuurlijk. dus uh, uh, kinderen gaan lekker naar de bibliotheek. Um, ja, jullie, is dat gekozen dat jullie nou echt de, de richting van de kinderen opgaan? gaan? Of is... nee, nee, dit is zomerlezen van een aantal uh, jaren. Yeah? Uh, we zijn nu met Haarlem samen, maar uh, de oud-duitraakversen gingen dus. Bennebroek, Hilligom, Bloemena en Zandvoort doen aan zomerlezen. Okay. Ja, wij deden dat altijd al. Ja. Heb je ook nog activiteiten voor de wat ouderen? Ja, uh, nou ja, activiteiten in Zandvoort. Nee, dat eigenlijk ja, je niet. Die komen gewoon hetzelfde uit en uh, die gaan lezen. Nou ja, ze, een bibliotheek is een plek waar je verhalen komt halen, verhalen komt brengen en verhalen komt delen. Het is dus eigenlijk, je moet ook een beetje als een huiskamer van Zandvoort ook zien. Nou, we hebben net gehad over het LDC en over de BIEB en dat ja. daar uh, verwikkelingen zijn. In de oude bibliotheek werd er nog wel eens een tentoonstelling gehouden of er werd wel eens iets, iets voorgelezen? Ik kan me nog herinneren dat uh, de ja. dichter bij zij daar een uh, middag uh, ja, kwam vertellen. Afgelopen verteld. januari hebben we ook een poëziemiddag ja? uh, gehad. Zijn die dag. activiteiten er nog steeds? We gaan steeds meer activiteiten ontwikkelen. De bibliotheek die wil ook meer, uh, meer in de maatschappij staan, meer bij alles wat, wat er in Zandvoort uh, geld dan voor de bibliotheek zal voor uh, gebeurt betrokken raken. Daarom ben ik ook aangesteld als relatiemanager. Ik noem het beheer, want ik krijg oh, geen manager... Orde, hoor. <laughs> ik, ik noem. duur ja, hoor. Het kost me ook moeite, want ik krijg ja, ook geen manager ik geld. Ik krijg een, dus ik noem het eigenlijk beheer. Maar goed, om contacten te leggen met alles en iedereen in de maatschappij. Bijvoorbeeld een bipas. Uh, nou ja, bibliotheekpas krijg je als je lid bent. En met die bipas kan je bij allerlei bedrijven in Haarlem en Omstreken korting krijgen... Bedrijven die zich daarop op, ja. hebben opgegeven. Okay. Ja. Maar Rijker, wat er wel bij me opkomt, is die activiteiten willen ja. jullie weer ontwikkelen. Ja. Maar er zijn ook vrij recente uh, bezuinigingen ja. geweest. Zit dat elkaar niet in de weg? Of moeten die activiteiten zelf zelfbedruipend zijn? Dat... Ja, die activiteiten worden vanuit Haarlem. We hebben noemt... ja. Ja. Ik wil niet zeggen verzorgd. Dus dat wordt meer aangestuurd. Van... Dat wordt meer aangestuurd vanuit Haarlem. En die hebben daar veel meer ervaring in. En ook tijd voor. Ja, maar jullie... ja of dat zal, uh, dat zal de toekomst uitwijzen. Het ja. is heel belangrijk juist dat er wat gebeurt, zeker ook in de Biepe Zandvoort. Zeker voor de volwassenen. Ik zou zelf bijvoorbeeld schrijvers ook enorm leuk vinden. Ik denk dat de mensen er ook wel in. Gaan. Dat kan ik me voorstellen dat het vanuit Haarlem komt, maar jullie hadden ook vaak wat lokale mensen die uh, exposeerde of, Ja, maar of, we hebben geen expositieruimte meer, hè? Dat is jammer, maar dat hebben ja. we niet meer. In de ja. hal hangt wel wat, maar dat gaat allemaal via de beheerder. Ja. We hebben geen expositieruimte meer. Nee, nee. Nee, je zat al er erg ruim in je jasje en dat was heel luxe in het oude gebouw. Hè? Maar de, de dubbele ruimte als we nu hebben, ja. Ja. ja. ja. Nou, ik vond uh, die, uh, dat, dat middenstuk waar dus van alles gebeurde, vond ik altijd wel uh, goed. Er werd van alles georganiseerd en de, ja. daarom vraag ik het ook. ja. Miss ik dat een beetje, maar dat is inderdaad... We gaan ons best doen dat er weer meer leven in de bibliotheek. Nou, prima. Laten we het zo zeggen. Het zo zeggen ja? Dat gaan we zeker doen. Dat is uh, ja. zeker de bedoeling. Ja. Ja. Wat doen jullie uh, met e-books? E-books die kunnen gedownload worden via de site, zeg maar ook. Dat heeft meer met kosten te maken. Ja. Het is wel de bedoeling dat we volgend jaar een portal krijgen met 2000 uh, e-books die te... E-books? Dat is een apart lidmaatschap dan? Nee hoor het ook. Of je Gewoon een lidmaatschap. gewone per, lidmaatschap. per download. Nee, je hoeft niet te betalen. Gewoon als je lip bent van de bieb kan je dat uh, van, de, van uh, de site ook afhalen. Ko kom ja. je daar niet in copyright problemen? Of? Ja, daarom hebben we er ook niet zoveel inderdaad. Ja, want als ik zo'n e-book download, dan ja. heb ik hem, hè? Ja, dan heeft u hem, ja. uh, kan er dan van alles denk, mee doen? Ja, ja, die tablet van vind... jou zit er vol met, uh, ja, ja. met, met gestolen ja, boeken. Ja, waarschijnlijk ja, ja, wel. Ja, met de boekverkoop van e-books is maar 3%, hè. Als je dat kijkt in uh, heel Nederland. Dus weinig, maar heel veel mensen kouden. Ik vind ze doen. relatief duur ten opzichte van ja. een papier. Boek wat je koopt. Ja, precies. e books zijn er niet zo goed. Ja, ik ben ook echt voor de papieren boek. Het is ook heel heerlijk om een boek in je hand te ja, hebben. Maar, zie je die, uh, die verschuivingen van uh, mensen die toch zeggen van nou, ik vind het e-boek toch wel, uh, wel praktisch? Ja, zeker mensen die op vakantie gaan. Ik noem maar stapel boeken mee. Die nemen een iPad I mee of wat een ook. IPad of of een reader. En dan is het ook ideaal. Maar ja, het haalt het voor mij persoonlijk niet bij een papieren boek hoor. Maar natuurlijk, er wordt steeds meer ook. Uh, dus een e beetje, beetje de praktische invulling ervan. Ja. ja. En, en hoe zit dat met kinderen? Nee, kinderen, ja zeker tot... Gaan uh, die naar die of, of gaan die naar papieren? Nee, kinderen lezen toch wel boeken gewoon hoor. Ik heb niet de... In de je hebt... Een, ja, vader, vaak hebben pa of ma zo'n uh, hierieder. Dat is het ja. toch lastig dan, hè? Maar kinderen tot 12 jaar, die lezen wel. Hè, dan moeten ze ook van school. Ja. We hebben de brede schoolbibliotheek, dus die kinderen komen wel. Maar daarna wordt het, middelbare school, wordt het echt wel minder. En op een gegeven moment komen ze terug. En dan moeten ze boeken lezen. Ze hebben ja. een boekenlijst. Uh, hebben, en Dat zijn vaak niet ja. de makkelijkste boeken voor kinderen nee. die al niet van lezen houden. De, de, de, de boekenlijsten die, die je hebt, die krijg je natuurlijk vanavond morgen ook op, uh, op, op te ja. krijgen. Ja, ja dan wordt er wordt ook veel van internet gehaald. Ja. Ja. Ja. Maar goed, de bibliotheek blijft natuurlijk een, een bron van papierwerk. En van informatie. We hebben ja. ook wifi in de bibliotheek. Iedereen kan gewoon met zijn laptop daar zitten. Het is ook gratis uh, internet. Hè? Iedereen hmm. kan bij ons komen internetten. Zowel jong als oud. Allemaal gratis Wat dus zijn jullie openingstijden eigenlijk? Maandag oh van... E nee, dat nee, dat weet ik. Nee, dat je weet je wel. Weet ja, je ja, weet je wel de relatiebeheerder weet <laughs> uh, Maandag van 1 tot 5. Dinsdag ook. Woensdag van 10 tot 5. Dondag gesloten. Yes. En dan vrijdag van 10 tot 5. En zaterdag van 1 tot 5. Kortom, uh, dus okay. er is genoeg. Uh, tijd om daar ze binnen te wippen en uh, te kijken hoe het zit. Hey, echt mooie boeken die afgeschreven zijn okay. voor 1 euro. Speciale. En dat is vandaag. Dat is een de hele zomer eigenlijk. De hele zomer dat hele de ik staan. Kopen. Maar ja, hoe eerder je komt... Ja, de, de, de, meer keuze, de keuze is groot. Ja. Marijke, bedankt. Graag gedaan. En, uh, als er weer wat is, dan Jullie uh, ook bedankt, horen we hè? het vraag. Okay. Dankjewel. Oh, okay. Ja, Ben, we zijn uh, aan het einde. Rest ons nog eigenlijk de agenda. Ja, dat kan. Want... Ja, culinair Zandvoort is uh, nog steeds gaande. Vanavond ook weer. En ja, morgenavond voor voortaan. Culinair Zandvoort gaat uh, dit weekend weer prachtig mooi weer krijgen, zie ik. Dus uh, uh, dat gaat helemaal goed komen. Ja. Gisteren was het ook heel gezellig, ook al druppelde het een beetje. Uh, wat je natuurlijk ook nog kan doen vandaag is naar de brandweerdemodag. Misschien is dat wat voor uh, Gert Kuikon, die is zo langzaam met dat water. En hoor ik hem ook nog vertellen, is het voor Ben. <laughs> Na de brandweerdemodag, ja. Gert. <laughs> nu kan ik het krijgen per keer in de post. Die is nog tot vanmiddag 4 uur op de Raadhuisplein. Ja, een brandweerdemodag en uh, waarschijnlijk hele leuke dingen om uh, te zien. En misschien kan je, je ook wel opgeven als uh, vrijwilliger. Morgen de Rocky Show Brass Band in het centrum. Uh, niet om 2 uur, maar om 1 uur. Dus uh, kom lekker vroeg. En natuurlijk is het ook nog uh, Italia aan Zandvoort. Ook hè? morgen. Uh, een Italiaanse dag in, ja. uh, in Zandvoort ja. Italia uh, naar Zandvoort Voorzien zien op de Van Lennepweg weer rijen Ferrari's langskomen uh, Ja en Alfa's, wat, uh, wat die meer zei ja. um, De biologische markt Elke ja, donderdag, elke donderdag en Is en elke nog steeds een succes Het is ja. er heel gezellig en je kan er heel lekkere uh, Dingetjes kopen Dus uh, ga er maar eens kijken op donderdag van 10 tot 6 Goed, rest ons nog uh, De techniek te bedanken Pascal van der Beek, Thomas de Jong En Mark van Dalen en de redactie, Gerry Rutte en Yvonne Roosdaal. En onze gastheer, zullen we hem bedanken? Gert-Jan van Kuik, ontzettend bedankt voor de koffie en het water. <laughs> en de gezelligheid. En de gezelligheid. En, uh, uh, Don, bedankt voor het presenteren. Jij ook Ben, bedankt voor het presenteren. We gaan eruit met uh, Julio Iglesias en Willie Nelson to all the girls. En nog even tegen Joker zeggen, je kan nu je bed komen. Oké. Okay. En dan zeggen wij, dag hoor. hoor.